schadebeeldingen bij verzekeraars. En dat komt door de sneeuw. Het gaat bijvoorbeeld om auto's en bedrijfswagens die van de weg leiden. De schades liggen tussen de 20 en 30 procent hoger dan normaal. De verwachting is dat er ook meer meldingen gaan binnenkomen van lekkages als de sneeuw weer gaat smelten. Nog altijd zijn er problemen op het spoor. Al de hele dag rijden er minder treinen vanwege de sneeuw. En op sommige plekken zijn de problemen vrij hardnekkig, zegt de NS. We zien dat met name in de Randstad, in het midden en in het westen van het land. De storingen, hè, met name Wisselstoringen die volgen toch wel een beetje de sneeuw. Die trekt wel langzaam nu richting het oosten weg. We proberen zoveel mogelijk weer naar onze winterdienstregeling toe te gaan, maar het is op sommige plekken wel erg lastig. Zij de NS bij de NOS van en na Schiphol rijden op dit moment zelfs helemaal geen treinen. Gaan we door naar Duitsland? De dagenlange stroomproblemen in Berlijn lijken voorbij. Tienduizenden huizen en bedrijven zaten sinds afgelopen weekend in de kou en het donker na een brand. Links-extremisten zeggen daarachter te zitten. Er is nu een tijdelijke kabel aangelegd, en in de loop van de middag moet iedereen weer elektriciteit hebben. En hackers hebben vorig jaar voor 2,5 miljard euro aan cryptominten gestolen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat meer dan 60% in de eerste helft van het jaar werd buitgemaakt. Criminelen konden bij dat geld komen door vooral misbruik te maken van zwakke beveiliging. Het weer van weerplaza. er komen nog een paar sneeuwbuien aan. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Morgen, dan is het op de meeste plekken droog. Het wordt dan 1 tot 3 graden. Vanochtend was er nog sprake van veel files tijdens de spits. Nu tijdens de avondspits is er eigenlijk niks aan de hand. File met de meeste vertraging en ook eigenlijk de enige file op de weg... is de A37 richting Meppen tussen Klazinaveen en Duitsland. 6 kilometer file en 5 minuten vertraging. Niet gewonnen in december? Kai's tweede kansweken. Claim je gratis lot in de app van Joe. Dit is Joe met Kai Mer. En we zijn weer van de kant! Ja! Yes! En je begint je jaar misschien wel met wat extra geluk... tijdens Sky's Tweede Kansweken hier dus in de middagshow bij Joe. Heb je niks gewonnen in december met bijvoorbeeld een oudejaarslot... of een straatprijs of een kraskalender of wat dan ook... dan mag je meedoen en maak je alsnog kans om een prijs te winnen. Ga naar de app van Joe en claim daar gratis een lot. En elke middag hier om 4 uur, 5 uur en 6 uur noem ik steeds een naam. Is dat jouw naam, dan moet je binnen 15 minuten bellen... naar 0909-9890. Lukt je dat... Dan win je de prijs. En de eerste prijs waar we vandaag voor gaan spelen is. Een dagje welnis voor twee personen bij Terme 2000. Oh, oh, oh, oh, oh. Dus even lekker ontspannen het nieuwe jaar ingaan. Claim snel je lotters via de app van Joe. Over drie minuten noem ik misschien wel jouw naam, naar muziek van YouTube. Where the streets have no Name, Guys Tweede Kans Weken. Zij Kijs Tweede Kans Weken bij Joe. Claim je gratis lot in de app van Joe als je niks hebt gewonnen in december. En luister deze twee weken. Dus deze en volgende week ook nog elke dag naar de middagshow. Want wie weet noem ik jouw naam. En als dat jouw naam is... Dan bel je 0909-9890 binnen een kwartier. En als je dat lukt, dan win je die prijs. Um, de prijs waarvoor we spelen, dat is zeker geen misselijke. Het is een dagje wellness voor twee personen. Dus dat is natuurlijk al schitterend om het jaar mee te beginnen. Even relaxed het jaar instappen. Maar ja, welke naam hoort daarbij? Naar wie gaan we op zoek? Hier achter mij een groot scherm met twee grote rollen die gaan draaien. Op de ene staan alle voornamen, op de andere alle achternamen. En als we dat samen optellen, dan hebben we de persoon die we zoeken. Nou, laten we kijken. Hop! Daar gaat hij. de voornaam is bijna bekend. Monique. En we zijn nog op zoek naar een achternaam die erbij hoort. En dat is... Van den Hoek. Monique van den Hoek. Ik ben op zoek naar jou en je hebt 15 minuten om te bellen. 0909-9890. Joe en Easy. Nick zegt voor mij geen thuiswerken, via de app van Joe. Moest gewoon de weg op naar een klus, maar nu weer thuis. En het is allemaal goed gegaan. Joanneke jo zegt, terwijl het hier sneeuwt en langzaam donker wordt... lekker naar Joe aan het luisteren. En Ellen die uh, wil een nummer horen om iedereen even lekker op te peppen. Nou, dat kan natuurlijk. Heel graag zou ik voor de middagboost het liedje Komma naar Lien, van de DEXIS is Midnaar aanvragen. Het is het mooiste nummer hebben En iedereen wordt er vrolijk van. Dat weet ik gegarandeerd. little thing called love. Het zijn Kai's Tweede Kansweken bij Joe hier in de Middagshow. Claim je gratis lot in de app als je ook niks hebt gewonnen in december. Luister deze twee weken elke dag naar de Middagshow. Wie weet noem ik jouw naam. Als dat zo is, heb je 15 minuten de tijd om te bellen met de studio 09099890. En die opdracht hebben we nu even in handen gelegd van Monique van den Hoek... Want uh, Monique die maakt namelijk kans op een dagje welnis voor twee personen bij Terme 2000 om dat te winnen. Dat is natuurlijk, dat is helemaal geen misselijke prijs uh, trouwens, Jeroen. Dat is een fantastische prijs van mannen en vrouwen. <laughs> en het is zo, op een gegeven moment was dat echt een rage. Je hoorde er pas bij als je oh. bij twee, uh, Terme 2000 was geweest. Is dat zo? Zo'n beetje iedereen ging erheen, nu kun je het gratis krijgen. Zo'n soort van. <laughs> is serieus? Neem echt. Ja, dat is zo. Maar dat een soort van on onbesproken clubje was dat eigenlijk? Ja, dat, sommige dingen zijn in. En dit was echt een soort uh, hit. Een, een, een tijd lang Terme 2000. Wow. Wauw, wow, en nog steeds, en nog steeds. Ja, en je bent ja, ook echt ja. een soort van Leontine aan het worden van de prijzen. Dat is bij het Rad van Fortuin vroeger. Met, met die prijzen wil aanprijzen. Dat doe je fantastisch. Dat kun je ook alweer. Geweldig. Uh, we gaan even kijken of Monique er is. Hallo, Monique. Hallo? Nee, Monique is er niet, jongens. Oh! Monique heeft niet gebeld. En dat betekent dat de prijs aan haar neus voorbij gaat. En dat betekent ook, want Richard, Ricardo die zegt bijvoorbeeld via de app van Joe... ik had deze prijs zo graag willen winnen. Ik kan ook bij dat onbesproken clubje horen waar Jeroen Latijnhuis nou, het net over had... een paar ja. seconden geleden. Want ik ben hier echt aan toe. Dan is de vraag natuurlijk, wat gaat er gebeuren met deze prijs? En ook dat is in de reglementen opgenomen. En daarvoor gaan we heel even naar het geweten van de show. Jesse. Ja, want dit is inderdaad de eerste keer dat dit, gebeurt, dat dit gebeurt. Tot nu toe heeft iedereen gebeld. Exact. Ja. Tweede kans loterij. Je gaat nog één laatste kans krijgen om deze prijs te winnen. Namelijk, hij gaat door naar morgenochtend naar de Koen en Sander show. Daar gaat Sander gaat deze dag wellness voor twee personen gaat die weggeven. Dus luister morgenochtend naar de Koen en Sander show... voor je laatste kans op deze prijs. Geweldig. Morgenochtend in de Koele Sanders Show. Kans op een dagje wellness voor twee personen. Zorg dat je dat niet mist. Om vijf uur noem ik gewoon weer een nieuwe naam. Daar hoort een nieuwe prijs bij, uiteraard. En dat is in dit geval een jaarabonnement op een streamingsdienst naar keuze. Heb je je gratis lot nog niet geclaimd? Doe dat dan zeker via de app van Joe voor Kais Tweede Kansweken. En Frankie Goes to Hollywood hoor je ook na het nieuws van half vijf.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 We hebben nog een paar sneeuwbuien aan. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Morgen is het op de meeste plekken droog. Het wordt dan 1 tot 3 graden. En volgens weer plaza. Pas goed op, want het is, ja, sneeuwt dus nog flink. Er is weinig verkeer op de been, dus het wordt ook niet echt uh, ingereden. Dat mogen wij na 7 uur gaan doen, Jeroen. We mogen het hele land ja. weer rijden waarschijnlijk voor sneeuw. Want voor de rest is er echt niemand op de weg. Niks, hè? Er staan ook amper files. File met de meeste vertraging is de A37 richting Meppe. Tussen Zwarte Meer en Duitsland. Twee kilometer file. Vertraging daar, 12 twaalf en Frankie goes to Hollywood na het nieuws van half vijf. Jeroen, nieuws over de weg uh, eigenlijk. He? Over de weg, nou, want je zei daar. het al inderdaad. We trekken sneeuwbuien, opnieuw sneeuwbuien over het land. Vanuit het westen en dat gaat allemaal nog wel even duren, zegt de Weerplaza. De komende uren moeten we nog wel rekening houden met uh, deze buien. Wat we wel zien gebeuren is dat die buien geleidelijk aan steeds meer... Uh, in de vorm van uh, regen overtrekken. En dat kan uh, ook in de avonduren nog wel even doorgaan. Dus attentie, er is uh, opnieuw kans op gladheid. Pas dus op als je onderweg bent. Of nog de weg op moet. Ja, absoluut. Ik vind het ook wel weer ergens jammer... dat als ik nu dan hoor van er komt misschien al regen aan... en dan is het allemaal zo weg, vind ik ook een somber bericht ergens. Toch? Ja. Omdat we nu zo in zo'n... Het is, het is allemaal zo duidelijk wat we nu aan het doen zijn met z'n allen. Ja. Vind je niet? Het is allemaal zo overzichtelijk en zo duidelijk. En zometeen gaat iedereen weer in diezelfde red race... gaan we weer verder, alsof er niks gebeurd is. Dus ik zou hier ook nog... Het is een beetje alsof je op schoolreisje bent met z'n allen... en het is zometeen klaar. Dan is de sneeuw weg, dan is, dan is de pret is dus ook een beetje over... Dat, dat gevoel heb ik een beetje. Dat gevoel wat ik een beetje heb, is dat het voor jou een soort van verlengde kerst is. Je bent natuurlijk vol ja. op kerst, dat weten we allemaal. En je staat regelmatig, we, we kunnen hier naar buiten kijken... en we zien daar bomen met kerstlampjes en heel veel sneeuw. Ja. En met regelmaat tussen de platen door, zeg maar, tijdens de platen... loop jij naar het raam om naar buiten te ja. kijken. Ja. En dan droom ja. je weer van een white Christmas. Ja, dan droom ik over een white Christmas. Ja. En dan sta ik met mijn handen tegen het raam. En dan denk ik, hadden we dit maar twee weken eerder gehad... hoor je dan veel mensen zeggen, hè, dit hadden we met kerst moeten hebben. Maar ja, helaas, dan hadden we hadden het niet. Ander nieuws. De honderden KLM-vluchten die de afgelopen dagen zijn geannuleerd... kost het bedrijf, de KLM, tientallen miljoenen euro's. Volgens een expert is dit een schatting. De exacte cijfers worden later pas bekend. De kosten voor de KLM zitten onder andere in gemiste inkomsten... het omboeken van passagiers en hotelovernachtingen... voor gestrande passagiers. Tot slot. Een waarschuwing van de stichting Gevonden Verloren. Zij zien namelijk een flinke piek in het aantal verloren ringen. Door het koude winterse weer... van de bloedvaten in onze vingers en worden de vingers ook wat dunner... en dus is de kans groter dat je tijdens een sneeuwballengevecht... niet alleen een sneeuwbal, maar ook je ring of meerdere ringen weggooit. Tip van de stichting, gevonden, verloren, draag altijd handschoenen... Op sneeuwdagen. Of daag iemand uit voor een sneeuwballengevecht. Wie weet krijg je een paar ringen toegeworpen. Dat kan natuurlijk ook zo werken. Ja, ja, ja. Dat is ja. natuurlijk ook echt uh, super. Ja. Slechts zes goede antwoorden moet je verbeteren... om bovenaan te komen staan bij de Alpha Battle. Je krijgt een letter van me... en dan moet je binnen 30 seconden zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met die letter in het alfabet. Aanmelden met kans op 1000 euro. Kan over 7 minuten. Dit is Joe met Kai Merks. Dus pak alvast de app van Joe er even bij. Want Alleen zo kun je aanmelden. Wat schitterend, gitterend buiten. Ja, hoe moet je nou omschrijven? <laughs> Prachtig. Het is zo, ja... Wauw, alles is zo... wit. Ja.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 Uh, dit is de middagshow bij Joe K hier. Fijn dat je er bent. Het uh, sneeuwt, mocht je nog niet gezien hebben. Uh, je denkt, voor wie zeg je dat? Nou, Ik heb begrepen dat in Limburg valt best mee met de sneeuw. Het is ook fijn om Limburg even bij de rest van het land te betrekken. Voor jongens, in de rest van het land ligt er in principe een soort van sneeuw. Ik heb echt video's gezien, Jeroen, van uh, mensen die uh, video's maakten in Limburg. Die zitten gewoon op het groene gras. Ja, dat kan. dat kan. Op sommige plekken is het weinig. De Waddeneilanden is er pas vandaag volgens mij voor het eerst sneeuw gevallen. Was oh, het ook. Ja. ook in delen van Zeeland zijn ze vanochtend verrast met sneeuw. En daar gingen de mensen echt uitgebreid met sleetjes door de straten. Ik kreeg nog een foto van mijn vriendin eerder deze middag. Die had even gemeten hoeveel sneeuw er in de tuin lag. Die kwam op 20 centimeter bij ons. Van de, van de afgelopen dagen. Ja, ongelooflijk echt, veel. Ja, 20 centimeter. Ja, een bewijsvoering was erbij. Dus ja, het kan nog wel eens wat worden. Het wordt ook gesproken over vrijdag, natuurlijk. Dat ja, komen we, kom we straks horen. even terug? Op, eh, precies. Want dan werd er gesproken gisteravond. Ging het bericht Code Rood op vrijdag. Nou, daar willen we vandaag meer van weten. Dan zijn we achteraan gegaan? Maar dat vertel ik straks. Rond oh, afsets. dat is heel goed. Ja, o, heel benieuwd. Ja. Ja, dat we even weten waar we aan toe zijn. Want dat heb je wel met dit soort dagen natuurlijk. Iedereen roept maar wat. En de codes vliegen je om de oren. Ja. En iedereen roept weer wat anders. Dus het is goed om dat eventjes uh, strak te houden. Laten we dat zo eens even doen. Uh, of je vandaag nou de hele dag uh, thuis bent gebleven, of uh, hebt gewerkt. Sorry, dat zei ik even Verkeerd. Of je nou vandaag de hele dag thuis hebt gewerkt. Of toch richting kantoor geweest bent. Ik heb een uitdaging voor je. De Alpha Battle. Al moet ik zeggen, het is makkelijk instappen deze week bij de Alpha Battle. Hoogste score op dit moment staat op naam van Jeroen. Wist de afgelopen maandag zes goede antwoorden te halen. En het spel is heel simpel. Je krijgt 30 seconden de tijd. Kun je meer dan zes goede antwoorden geven. Die allemaal beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. Dan sta je bovenaan het klassement en wil je misschien wel. 1000 euro morgenmiddag. Uh, om je nog even extra te motiveren... het helpt al helemaal om die score van Jeroen... 10 goede antwoorden te verbeteren, om daar overheen te gaan. Want haal je 10 goede antwoorden of meer... dan krijg je sowieso een straat-staatsloten van staatsloterij. Dus dat is nog eens extra mooi. Als je mee wilt spelen met de Alphabattle... mag je nu je naam sturen in een bericht met de app van Joe. Spelen over 4 minuten naar Supertrend. forgive a little bit. Ik praat je zo even bij over een paar minuten over Kaais Tweede Kansweken. Die zijn in volle gang, deze en volgende week nog. Als je in december niks hebt gewonnen met een loterij... dan uh, maak je hier toch nog kans op een hele mooie prijs. En het is dan natuurlijk bijna vijf uur, dus ik ga een, een nieuwe naam noemen... van degene die we zoeken. En dan staat er een schitterende prijs op het spel. Welke dat is, vertel ik je zo. Eerst de Alpha Battle. Nieuwe ronde van de Alpha Battle met Mike. Hallo Mike. Hoi, hey. hey, Goedemiddag. Hey. Jij bent onderweg... Ja, klopt inderdaad. Ja, en dat zeg ik met een vraagteken en verbazing, want je bent waarschijnlijk een van de weinigen. Ja, nee, helaas uh, zat er niks anders op, er moest gewoon gewerkt worden. Dus uh, nu onderweg naar huis. Ja, en wat voor werk uh, doe je? Ik werk in de logistiek. Ja, dan ben je natuurlijk, dat kun je niet van huis uit doen. Nee, nee, niet... nee dat ging uh, vrij lastig. Dat dus uh, moest ja, helaas wel. Ja, ja, je kunt in je bus gaan zitten op de oprit, maar dan gebeurt er natuurlijk vrij weinig. Nee, nee, nee, nee, helaas. En hoe is het nu op de weg, Mike? waar rij je? Uh, ik rij nu uh, tussen Rotterdam en uh, Hoogsvliet. En op zich is de weg goed begaanbaar, gelukkig. Dus. Ja, fijn. En uh, veel mensen op de weg? Nee, het is vrij nee, ja. rustig. Dus uh, heel veel mensen die wel hebben gelezen naar het advies. <laughs> ja, precies. <laughs> nou, ik zie hier ook uh, de uh, fileoverzicht. Ja, ze staan er eigenlijk niet, Mike. Ze staan er eigenlijk niet. Dus je, hebt echt een, uh, je bent de koning van de weg op dit moment. Ja, dat blijkt. Dat blijkt. Ja. We gaan de alfabet ontspelen. Al spelen. Het gaat als volgt. Ik ga in 30 seconden tijd categorieën noemen. Jij moet binnen die tijd zoveel mogelijk associaties koppelen aan een letter uit het alfabet. Per goed antwoord krijg je een punt. Heb je morgenmiddag nog steeds de hoogste scoren, dan win je 1000 euro. Hoogste score ja. op dit moment. Zes goede antwoorden. Oké, okay, duidelijk. Oké, okay, Mike. Omdat je meespeelt krijg je sowieso een staatslot van Staatsloterij. En je mag gaan spelen met de letter K van Kans. Ja, is goed. Ready? Yes. 30 seconden vanaf nu. Succes. Een vogel. Uh, kans. Een elektronisch apparaat. Koelkast. Een meisjesnaam. Caroline. Een soort soep. Eh. Uh, Kerrysoep. Een merk. Kia. Een bijvoeglijk naamwoord. Kleiner. Iets dat je kan vieren. Uh, kerst. Een spelletje. Uh, kerst. Een woonplaats. Uh. Ah, jammer, die was buiten de tijd. Volgens mij ben je een die van de. Ik... Was hij? Sorry. Nee, daar kom ik niet helemaal uit. Oh ja, daar kom je niet helemaal uit. Een spelletje, kerst. Ja, dan had je kwartet kunnen zeggen. Of kezen, of klaverjassen, of uh, zoiets. Uh, volgens mij ben je een van de weinigen die een goed antwoord heeft gegeven, heeft gegeven... op bijvoeglijk naamwoord. Daar komen vaak hele rare woorden uit. Maar kleine is inderdaad een bijvoeglijk naamwoord. Hè? Dat zegt iets over een zelfstandig naamwoord. Ja. Dat is even een leuk educatief lesje tussendoor. En uh, bij vogel zei je kans. Maar dan had je beter kraai kunnen zeggen. Of Kivit, bijvoorbeeld. Yes. Beste Mike, ik zie hier een score van. Net als gisteren, zes goede hey. antwoorden. Ja, weer zes goede antwoorden. Dat betekent dat we gaan kijken naar degene die de minste tijd nodig had voor zijn laatste antwoord. En dat is. Mike, dus je gaat wel naar de finale, Mike. Ja, top, top, top. En als je denkt, ik kan de score van Mike verbeteren... dan mag je dat laten weten door je naam te sturen... in een bericht met de app van Joe. Morgen kwart voor vijf, de grote finale voor 1000 euro. En dit is George Michael bij Joe en Freedom. Show bij Joe Kaaiz, tweede kansweken. Heb je in december niks gewonnen met eender welke loterij waar je aan hebt meegespeeld? Of een kraslot of een kraskaart of weet ik veel wat. Uh, dan maak je hier kans om alsnog in de prijzen te vallen. Je kunt uh, gratis lot claimen via de app van Joe. En elk uur van de middagshow, dus om 4 uur, 5 uur en 6 uur, noem ik een. Naam van iemand die zich heeft opgegeven. Dat verschijnt hier dan op een heel groot scherm. Is dat jouw naam? Dan bel je binnen een kwartier naar 0909-9890. En ik heb voor zo toch weer een schitterende prijs. Een jaarabonnement op je favoriete streamingsdienst. Naam hoor je na het nieuws.